12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tientallen boeren demonstreren met trekkers in Haarlem bij het provinciehuis. Ze eisen versoepeling van de stikstofregels. De Noord-Hollandse boeren willen zich symbolisch aansluiten bij Friesland... omdat daar de regels al wel zijn versoepeld. De Provinciale Staten in Noord-Holland debatteren vandaag over stikstofmaatregelen. Werknemers hebben steeds vaker last van burn-out verschijnselen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen mensen zulke problemen hebben en regelmatig uitvallen. Jaarlijks verzuimen werknemers 11 miljoen dagen als gevolg van werkstress. De schade voor werkgevers is opgelopen tot bijna 3 miljard euro. De werkstress is het hoogst in het onderwijs, ICT, de zakelijke dienstverlening en de industrie. Bij een groot onderzoek naar financiering van terrorisme zijn vorige week zes mannen aangehouden. Vier in midden-Nederland en twee in België. Ze zouden op bijeenkomsten geld hebben opgehaald en in 2013 en 2014 aan strijders van islamitische staat hebben gegeven. Het onderzoek loopt sinds begin vorig jaar. Turkije is begonnen met terugsturen van buitenlandse IS-strijders. Vandaag is een Amerikaan het land uitgezet. Later deze week volgen zeven Duitsers, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Turkije pakte veel IS-strijders op bij de inval in Noord-Syrië. Ankara vindt dat landen hun eigen onderdanen moeten terugnemen. In het noordoosten van Spanje is de Spaans-Franse grens geblokkeerd door boze Catalanen. Zij eisen een gesprek met de Spaanse regering over onafhankelijkheid. Veel Catalanen zijn boos over jarenlange gevangenisstraffen voor politieke leiders die onafhankelijkheid willen. De betogers willen de grensblokkade drie dagen volhouden. Het weer bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Vrij veel wind en het wordt de graad of zeven. Ook vanavond buien met aan zee hagel, onweer en windstoten. Ook morgen buien, soms ook zon en ook dan ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Oh, oh, oh. Oh, oh. years trying open doors. Hoping I'd find what I was searching for. Baby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 Je zult wel denken, waar blijft ze nou, waar blijft ze nou? Nou, hier ben ik, eindelijk. Er ging iets uh, totaal mis uh, met de techniek, dus ik heb uh, de spoedlijn gebeld. En gelukkig hebben we dan zo'n collega die je meteen overal doorheen loodst. Maar ik, ik weet het niet, het is geen vrijdag de dertiende. En toch ben ik door die pc's hier flink in de maling genomen. Want we hangen op en ineens werkt alles weer... Daar word je toch niet goed van. Nou, in ieder geval, we gaan beginnen met uh, Zandvoort Lunch. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er nog zijn. Dat jullie niet gedacht hebben, nou die Dolly laat ons in de steek vandaag. Nee, ik, ik ben er gewoon. Maar het zweet klotst onder mijn oksels vandaan. We gaan beginnen. Oh, oh, oh, oh, ja, nou gaat alles fout natuurlijk. Want nou staat mijn probeerseltje nog open en dat moest natuurlijk niet. Oké, okay, Goed. Dolly, even tot drie tellen. Eén, tot rust komen. Twee, laat de energie vloeien van de tof van je kruin naar je tenen. En je duimen en je wijsvingers. Komt-ie. luncht dagelijks live bij CFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. naar ZFM Lunch, Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, nou daar zijn we dan. Z Zandvoort Luncht met een bom en bomvol programma. En dan valt er ook nog zomaar 10 minuten weg uit je programma. Nou, uh, anders draai ik gewoon een uur door, hoor. Kunnen ons het schelen? <laughs> nou, fijn dat jullie erbij zijn. Uh, zoals ik al zei, vol programma. Uh, Marijke Kots is hier. Ze is al gezellig binnen. En ze gaat ons straks vertellen over een enorm leuke workshop... die eraan zit te komen. En om het nog leuker te maken, ik ga ook meedoen. <laughs> nee, dat uh, hartstikke leuk. Het gaat over het toneel. En Marijke gaat ons daar straks alles over vertellen. Rond de klok van half één. Nog meer tijd voor kunst. Want dan ga ik contact zoeken met Tamir Chasson... van de operagroep De Fat uh, Lady. Want die hebben weer een prachtige voorstelling... heel binnenkort bij ons in de buurt. Gaat die ons ook alles over vertellen. Dan uh, gaan we vandaag praten met iemand van restaurant Het Zand. Want ook zij zijn genomineerd dit jaar... voor de Ondernemersprijs 2019. En zij komen zich even voorstellen zijn we ook natuurlijk heel benieuwd naar... waarom zijn zij nou genomineerd? Nou, natuurlijk wat nieuws meegenomen. Nou, het recept laten we maar zitten deze week. Want dat gaat, dat gaat er echt niet van komen. He, we hebben normaal altijd een uh, recept uh, voor een uh, leuk prijsje... wat snel in elkaar te maken is, niet te moeilijk. Nou, en dan als compensatie doe ik volgende week wel een recept... wat verschrikkelijk moeilijk is. Verschrikkelijk duur. Waar je de hele dag mee bezig bent. Zo. <laughs> Haal ik de schade weer in. Weet je wat we gaan doen? We gaan toch nog maar even beginnen met een 3 in 1. Kan ik even tot rust komen. Even met Marijke kletsen. En me weer even bezinnen over hoe we het programma helemaal gaan doen. Luister lekker naar een 3 in 1 van Amy Winehouse. Go Lieve mensen. En dan moet je ineens tien dingen tegelijk doen. En dat lukt wel, dat lukt wel. Komt wel goed. Maar uh, ik heb iemand, een gast aan de telefoon. En dat is Tamir Gasson van, de, van het opera-gezelschap De Fat Lady. Ben je daar, Tamir? Ja, goedemiddag. Hartstikke goed, mooi. Goedemiddag. Welkom in ons programma, Tamir. Jij hebt uh, nieuws voor ons, hè? Ja. We hebben heel leuk nieuws. Uh, we komen met een nieuwe, de Fat Lady komt met een nieuwe productie. En dat is La Donna Ideale. Ja. In, de, in december, 4 uh, en 6 september. Uh, december, december toch? September, ja. December, sorry. <laughs> uh, um, uh, dat weekend dus in de lichtfabriek. Het is een heel interessante, grappige nieuwe productie. En um, is, is dat nou zo, of vergis ik me? Dan moet je me even corrigeren, hoor. Want uh, is het niet dat jullie dit jaar vijf jaar bestaan? Dat uh, klopt. Dit seizoen is inderdaad de viering van uh, vijf jaar de Fat Lady. Ja? In het seizoen vieren wij met verschillende producties. En dat is de eerste productie. Oh, dus er komt nog veel meer. Ter dat gelegenheid klopt. van het Lustrum. Het eerste. Dat klopt. Wat leuk joh, wat leuk. En, en uh, vertel nog eens, uh, welke opera, of, of, of wordt het een, een combinatie van opera, uh, uh, uh, stukken of, of aria's? Hoe dus, moet ik het me voorstellen? Uh, wat gaan jullie doen? Wij noemen deze productie uh, een puur sopera. Een uh, sopera? Sopera, is dus uh, soap opera, maar wel sopra. Oh, leuk. Uh, ja, het is inderdaad zoals uh, pizza met uh, verschillende toppings. Ook hier heb je alle mogelijkheden. Er zijn verschillende arias en songs of liederen van, uh, van, van beroemde, uit de beroemde opera's van Mozart en Händel en Verdi en Puccini. Maar ook uh, songs, uh, uh, uh, Napolitaanse liederen. Of, uh, oh. Canzone Napolitane, maar ook Songs van San Remo van, van het beroemde festival van de jaren, de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Nou, dan, dan is het toch voor ieder wat wil, zou je denken? Ja, precies. Een enorme ja, precies. variatie. Ja, ja, wat goed. En, en hoeveel zangers en zangeressen uh, doen er mee? We hebben deze keer zeven uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, artiesten, ja? zes zangers, drie uh, vrouwen en drie jonge mannen. Er ja. zijn allemaal hele jonge, briljante zangers. Ja. En we hebben een verrassing, en dat is uh, in de, in, in de eregast van deze avond, en dat is Jannie van der Heijden. Jannie van der Heijden? Maar Jannie is toch geen... Is Jannie een operazangeres? zangeres Jannie is absoluut geen operazangeres. Oh, dat wou ik al zeggen. <laughs> Want Jannie van der Heijden kennen we toch van de televisie van Heel Nederland Bakt, geloof ik? Uh, helemaal waar, heel ja. Holland Bakt. Klopt, ja. en zo uh, heb ik Jannie uh, leren kennen uh, een paar jaar geleden. Uh, wij optreden vaak in eh uh, in, uh, in in, uh, op Park Boekhuizen heet het nu. Ja. Uh, en, de, en de eerste drie seizoenen van Hele Holland Bakt zijn daar uh, uh, toen opgenomen. En ja. Zo heb ik Janni gewoon ontmoet en die vriendschap is ontwikkeld. En nu is Janni ambassadeur van de Fat Lady en op een avond vorig jaar. We hadden het over de vijf jaar, de fat lady inderdaad. En wij, misschien hebben wij een beetje te veel wijn gedronken, dat weet ik niet ah! En toen kwam het idee van... Uh, goh, is het niet uh, heel gek om Janni uh, bij een van onze producties uh, te laten... Uh, nou, uh, uh, uh, performen. Er is een performance, absoluut. Ja. En het verhaal ik... gaat... La Donna Ideale is gewoon een naam van een kleine pizzeria. Ja. Een soort uh, familiebedrijf, familiepizzeria. Ja. Een van de zangers is uh, uh, is eigenlijk een pizzabakker en is ook zijn moeder. De namen zijn ook heel leuk en gek. De, uh, we, van de van de van de dit allemaal fantasie. Uh, ja. Ja, we hebben, de zanger hebben wij uh, Tenorino Ottolenghi genoemd <laughs> en zijn moeder Bianca Castafiore uh, is. Uh, uh, uh, de metal -sopraan. Dus al de zangers hebben gekke namen. Het is een beetje precies zoals een sopera, Al die liefde en en alle, ja, kleine kleine piekeringen tussen, tussen de mensen. Tot een bepaald moment wanneer Jannie van der Heide binnenkomt. Oh mijn god. Nou dit is echt de, de absurditeit ten top denk ik. Hè? Dat en, denk ik ook. En wat een, wat een moed om dat met elkaar te durven combineren uh, opera toch, hè? In, de, in, de, in de volksmond heeft dat toch een zware naam. Maar Tof, dat jof. jullie iets ludieks en lichts ervan gaan maken, vol met humor. Dat begrijp ik al, of niet? Ja, ja helemaal. Het is, een, het is een feest en het is de bedoeling is om uh, de opera terug... Naar, ...naar haar ware plek te brengen... ...zonder compromis... ...het is allemaal goede mensen... ...Jan is een topper... ...de zangers zijn toppers... ...het niveau is fantastisch... ...de locatie is ook prachtig... ...de lichtfabriek... Ja. ...voor ons een bekende locatie... Um, ...en voor ons publiek zeker... ...maar we willen iedereen de kans... ...en de mogelijkheid geven... ...om, om naar opera te luisteren... ...op een, op een, een, op een leuke... Wel, ...wel intieme manier... ...iedereen is dichtbij de zangers, je ziet hun gezichten, je, ziet, je, je, je voelt het gewoon. Het ja, komt, ja. ja, het, het it, komt heel, binnen, heel it, erg binnen. Ja, nou, het, het, het klinkt allemaal veelbelovend, Tamir. En uh, dat, dat, dat maak jij ook waar, want inmiddels heb ik een paar voorstellingen van jou mogen zien... En uh, ik was zeer onder de indruk. En vandaar dat ik je ook weer bel. Omdat ik uh, weet dat je de mensen echt iets prachtigs en aparts te bieden hebt. Dus ik wil ook graag dat onze luisteraars daarvan weten. En de gelegenheid hebben op die manier om met jou kennis te maken. Voor zover je. ze je nog niet gezien hebben. En natuurlijk met The Fat Lady. Een prachtig initiatief waar jong talenten uh, groots aan bod komt. Um, ja, als het goed is, heb je ook een van de zangeressen bereid gevonden om nog even wat te zeggen? Jazeker, mevrouw Bianca Casafiore. <laughs> Oftewel Veronique van der Meijden. Precies, Veronique. <laughs> ja. Dankjewel. ja, dankjewel Tamir en succes hè. Dankjewel, dankjewel. You. Hallo, goedemiddag. Hallo Veronique, hallo. Dit is Dolly van ZFM Zandvoort, Zandvoort Luncht. Wat fijn dat je even in de uitzending wil komen om te vertellen over jullie nieuwe productie. Jij bent een van de zangeressen. Dat klopt. Ja, en hoe lang ben je al bij de Fat Lady? Uh, dit markeert mijn uh, tweede jaar, het begin van mijn derde jaar. Zo. Ik ben uh, in september 2017 bij de Fat Lady gekomen. Oké, okay, oké. Okay. En nou ja, dus het, ik hoef je niet te vragen of het bevalt, anders was je wel weg geweest natuurlijk. Uh, oh nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik amuseer me hier kostelijk. Ja, kan ik me helemaal voorstellen. We gaan uh, naar een uh, nieuwe voorstelling toe, hè? of tenminste, we, jullie gaan naar een nieuwe voorstelling toe. Uh, um, hoe, uh, kijk je er naar uit? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Wat, wat is voor jou een reden dat je zegt van mensen: je moet komen kijken? Ik denk uh, nou in de eerste plaats de humor. Ik denk uh, in de tweede plaats... Uh, het is een heel integere voorstelling. Het is heel klein. Maar ik hoop dat, uh, dat, dat de emoties die bij opera horen... dat wij die op een heel uh, directe manier kunnen overbrengen op het publiek. En dat het publiek zich bij ons thuis voelt. Nou, dat weet ik wel zeker. Uh, ook inderdaad, zoals je zegt al, de setting. Het is, het is klein opgezet. Uh, daarmee uh, moet natuurlijk ook benadrukt worden... dat als mensen willen kijken, dat ze ook wel zorgen... dat ze op tijd hun kaartjes kopen. Want anders zit je ernaast. Hè? Er is maar een beperkte ruimte natuurlijk. Zou je nog één keer kunnen zeggen uh, wanneer de voorstelling is... Uh, de voorstellingen in Haarlem in de lichtfabriek zijn op 6 en 8 december. Op 6 december om 8 uur. Ja. En op zondag is een matineevoorstelling. Die is om, uh, om 3 uur. Ja. En de zaal is een uur van tevoren open. Dus die ja. kan alvast uh, binnenkomen en kennis maken met onze kleine tijdelijke pop-up pizzeria. <laughs> uh, <laughs> En uh, alvast een drankje nemen en was genieten van de sfeer. Ja. En uh, ja, tickets zijn te krijgen via thevetladynl slash tickets. thevetladynl slash tickets. Dat is hem? Dat is hem. Dat is hem. Ja. Hartstikke goed. Nou zie ik dat jullie 27 maart en 29 maart ook weer in Haarlem zijn. Is dat met dezelfde voorstelling? Uh, nee, dat is de uh, nieuwe productie. Die is mm. nu in, uh, in de maak. Ja, Oh. Maar daar praten we oh. misschien de volgende keer wel over dan, denk ik, hè? Dat lijkt me een goed idee. Ja, laten we het eerst maar even bij deze houden. Want anders ga je misschien, dan gaan de mensen, dan gaat de informatie een beetje door elkaar heen lopen. Dat is helemaal 27 en 29 maart, absoluut, de moeite waard. Ja, ja. Een andere productie. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ik neem aan dat we tegen die tijd weer van jullie gaan horen. Ik zou zeggen tegen alle luisteraars... luister goed naar wat Veronique net verteld heeft en Tamir. En kom vrijdag 6 december of zondag 8 december... naar de Lichtfabriek de kaartjes. Nog één keer, Veronique, alsjeblieft, waar ze te bestellen zijn. Thefatslady.nl slash tickets. Helemaal mooi. Veronique, ik ga jou ontzettend veel succes wensen. En alle collega's van jou ook. Die gaan meewerken aan het volgende stuk. En uh, ik, ik denk dat het hilarisch wordt. Dankjewel. <laughs> Oké. <Okay>. Dankjewel Veronique <laughs> dat je eventjes uh, heeft me willen vertellen erover. En uh, we, gaan, uh, we gaan er allemaal naartoe. Graag gedaan. Met plezier. Hartstikke goed. Dag Veronique. Groetjes. Dag. Dag. Dag. Never feed her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 ging weer helemaal fout eventjes. Ach ja, nou ja, dat heb je met live radio. En als het helemaal fout gaat, dan blijft het allemaal fout gaan. Dus het wordt een hele rare uitzending. Wat helemaal niet raar is vandaag... dat is dat we um, Nicky in de uitzending hebben. En uh, Nicky is bekend uh, van Restaurant Het Zand. En Restaurant Het Zand, Eetcafé eigenlijk, zie ja, jullie? Eetcafé eet Het Zand is dit jaar genomineerd... Bij het Ondernemersgala dus genomineerd voor de Ondernemersprijs 2019. Ja. En dat zal voor jullie reuze spannend zijn, Nikki. Ja, zeker. Ja. ja. We zijn ook echt blij dat we zijn genomineerd. Ja, daar werk je natuurlijk hard voor. Tenminste, ja. niet alleen. Je werkt natuurlijk hard om uh, iets moois neer te zetten, neem ik aan. Ja. Maar het is natuurlijk een enorme waardering als je die nominatie binnenkrijgt. Ja, zeker. Uh, Fijssel, de eigenaar, is ook enorm uh, blij dat hij genomineerd is. En hij waardeert het ook echt dat iedereen op hem heeft gestemd. En wij als personeel vinden dat ook natuurlijk enorm leuk. Ja, want het is wel ook een enorme steun in de rug... Uh, dat je weet dat, dat je het allemaal goed doet hè, met z'n allen, toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, waar, waar zijn jullie te vinden? Uh, wij zijn te vinden op Kerkstraat nummer 5. Um, dat is in een winkelstraat in Zandvoort. Yeah. Dicht bij het casino. En, uh, yeah. en daar zijn jullie dagelijks geopend? Of zijn er ook dagen dat je dicht bent? Uh, ja, we zijn eigenlijk uh, elke dag geopend. Yeah. Um, maandag tot en met donderdag uh, vanaf 4 uur. S middags, en vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12 uur in de middag. Oké. Okay. En uh, wat, wat, wat voor soort eten serveren jullie? Zit dat in een bepaalde hoek of is het een beetje algemeen? Um, nou, uh, qua eten is het best wel algemeen. Maar we zijn wel uh, meer Spaans um, ja, geïnspireerd. Oh, een beetje mediterraan ook. Ja. Of echt, echt dat je zegt, nee, gewoon echt Spaans. Nee, nee, nee, dat niet. Er zijn wel um, gewoon algemene gerechten. Zoals sperrips uh, die we serveren... Um, maar daarin hebben we ook uh, wat meer en meer Spaanse gerechten... zoals calamaris oh. en tapasachtig. Ja. ja. Gezellig. Ja, leuk. <laughs> ja. En, en wat, wat denk je dat de, de motivatie... achter de nominaties is geweest van jullie gasten? Um, of heb je daar al iets over teruggehoord? Dat mensen zeggen van... nou, ik heb op je nou genomineerd daar en daarom. Uh, ja, dat krijgen we wel. Ja? Voornamelijk voor de gastvrijheid die we aanbieden. Ja. Um, en het lekkere eten natuurlijk. En prijskwaliteit um, is ook goed, vinden ze. Dus die, die verhouding van ja. prijskwaliteit. Ja. ja, ja. Dus okay. uh, ja, voornamelijk gastvrijheid vinden ze dat, we, uh, dat ze het ons wel erg gunnen. Mooi. Ja. Mooi. Ja, ja een leuk nou een hele leuke. Ja, zeker mooie opsteker. Met hoeveel mensen gaan jullie naar het gala toe? Uh, we mogen met maximaal vijf, dus we gaan ook zeker met vijf mensen. Want, want hoeveel mensen werken er? Of, of zijn jullie gewoon met z'n vijf? Nee, nee, er werken wel meer mensen. Ja. Um, dan hebben we uh, twee of drie vaste krachten fulltime. Ja. Daaromheen hebben we ook nog... Uh, oproepers. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat is anders niet meer te doen hè? in nee. deze tegenwoordige tijd. Je kan niet meer zoveel mensen een fulltime contract geven. Want nee, precies. Dat, dat haal je er nooit meer uit dan. Nee, en wij zijn nee. ook aardig klein. Dus zoveel fulltime zo. hebben we ook niet nodig. Want hoeveel tafeltjes hebben jullie? Uh, wij kunnen nu 26 mensen kwijt. Binnen? Ja. En dan heb je zomers nog terrasje erbij? Ja. Of is dat al inbegrepen? Nee, nee, terras is niet inbegrepen. En dan okay. hebben we ook nog mensen die aan de bar nog een drankje of wat kunnen eten dus dat, oh, okay. dat heb ik er ook niet bij dit is oh, okay. puur tafels en stoelen maar dus een heel klein intiem restaurantje ja, en eetcafeetje. Ja ja, ja ja ja nou ik, uh, ik denk dat jullie uh, al in je hoofd bezig zijn met uh, de kleding het kapsel uh, oh, de verzorging ja. want het is natuurlijk gala en ja. uh, er wordt gevraagd of je feestelijk ziek wil komen ja, hè? ja ja nee we hebben uh, ja, wel een afspraak gemaakt in de groep. Leuk. Dat we allemaal netjes moeten. Ja, tuurlijk. Ja, want je zit natuurlijk ook bij in de VIP-ruimte. Ja, nou, ja. <laughs> Helemaal in de schijnwerpers. Ja, precies. Nou, Nicky, ik, ik ga jullie ontzettend veel succes te wensen. Ga ja. in ieder geval genieten van die prachtige avond. Ja, gaan we zeker doen. Onze luisteraars weten inmiddels vast ook wel... dat het de 14e november is s avonds. Ja. Om half acht is al de inloop... voor alle ondernemers van Zandvoort. En als er ondernemers zijn die nu luisteren en denken... nou, ik ben niet uitgenodigd, dat kan. Dat kan, want niet iedereen uh, is, is uh, bereikt... maar alle ondernemers van Zandvoort zijn van harte welkom... om op die avond uh, aanwezig te zijn en de avond gezellig bij te wonen. En voor... Alle andere mensen die geen onderneming in Zandvoort hebben. Stem gewoon af op je lokale radio ZFM Zandvoort 106.9 of kanaal 40 op Ziggo. Of gewoon via de website zfmzandvoort.nl of de Zandvoort app natuurlijk. Nou, We kunnen wel even doorgaan hoe we te bereiken ja. zijn. Je vindt ons wel, want het wordt live uitgezonden. Dus je kan die avond ook via de radio meebeleven. Nou, Nikki, nogmaals, heel veel succes. Ja, dankjewel. Ik hoop echt dat jullie hoge ogen gaan gooien. Maar het, het, er, er zitten heel veel kanjers tussen. En ook in jullie uh, categorie. Ja, zeker. Dus zeker. best uh, hoog ingezet hè, dit ja, keer. Hè? Ja, ja. Het zijn drie knoepers van, uh, van ondernemingen die erin ja. staan. Ja, en als je alle anderen bekijkt, dat zijn toch ook, ja, ook allemaal leuke uh, ondernemers en ja. ondernemingen. Ja, we gunnen dus, iedereen natuurlijk. Ja, zo is het. Het gaat in ieder geval een. Super spannende avond worden. Ja. <laughs> maar ga er vooral van genieten, Nikki, met ja, z'n allen. Gaan He? we doen. Doe de groeten van me. Ja, zal ik toy, ook toy, doen. Toi, toi, toi. En we zien elkaar op die avond. Ja, helemaal goed. Hartstikke goed. Dankjewel, Nikki, voor ja. je komst. Graag gedaan. Ja. Dat was Nikki van eetcafé Eet Café, het Zand. En die 14 november gaat natuurlijk weer heel spannend worden. Wij gaan uh, de stoelen aan de kant gooien en de tafels. Haal even gauw de buurvrouw van huis of de buurman. En zeg even dat je gezellig gaat dansen met elkaar. King Africa met Bomba! Bomba! Un movimiento sensual Sensual movimiento muy sexy movimiento muy sexy Sexy aquí se viene azul azul con el... King Africa, ja zeker. Ja, we gaan alweer, het eerste uur zit er alweer op. Ja, dat gaat snel hè, als er een heel stuk wegvalt. Um, ik kom straks bij u terug. En gelukkig is uh, Marijke, onze theaterproducent en actrice en schrijfster en regisseuse En nou ja, alles wat met theater te maken heeft, dat heeft Marijke in de vingers. En uh, we gaan na, in het tweede uur even heerlijk op ons gemak praten... over wat ze straks hier in Zandvoort komt doen... Wij gaan richting het tweede uur... en uh, op weg naar het NOS-journaal. NPO-journaal. NOS. Ben ik nou heel ouderwets of hoe zit dat? NOS-journaal. NOS ja, hè? ja hè? ik begon ineens te twijfelen aan mezelf. En uh, dat gaan we doen met... Uh, met u, u weet het, even, mij. Ik wil altijd één Zandvoortstalent. talent... minstens in mijn uitzending hebben. En ik heb er weer één bereid gev gevonden... om voor ons te komen zingen. Hier is niemand minder dan...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 Brengt haar weer terug naar toen? Ze zou het nu zo graag anders doen. Want als ze danst, voelt alles anders. Op elk moment waar ze wil zijn. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij.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 zo graag anders doen. Want als ze dan voor alles anders, op elk moment waar ze wil.